Zo ja, so deze van de Binga Boys zou dadelijk ook uh, tijdens het uh, beachvolleybal gedraaid worden, denk je, Albert-Jan? Oh, nee, hè? Tuurlijk. Want dan kunnen ze weer niet maken tegenover Oostenrijk. Dat Is weer een beetje, een beetje lullig, Toe, Toe, Brazil dat waren inderdaad de Binga Boys. En hier is uh, Chris Kapp en een Engelsman in New York.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 Ik on. I'm nobody's poet I thought it wasn't half bad Een heerlijke stranddag hier in Zandvoort. En dan op het terrasje zitten op het Zandvoortse strand met een Pina colada. Nou, wat wil je nou nog meer? Robert Holmes die zonder jaren geleden over. Dat was inderdaad Escape, want zo heet het plaatje zeg maar in het ecchi. En dan hebben we ook nog na het slechte nieuws over de handballers... hebben we goed nieuws over onder meer je de Boel. Allereerst het Piet de Lip toernooi. Volgende week zaterdag, 12 augustus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 Allemaal hebben ze hetzelfde doel, geld inzamelen voor de Hartstichting. Zodra de wind het toelaat, wordt deze kitesurfmarathon afgeroepen... in een van de, van de weekenden tussen 19 eh, augustus en 22 oktober. Twee dagen vooraf wordt de definitieve datum pas bekendgemaakt. Dit in verband met de windvoorspellingen. Vorig jaar namen 60 goed getrainde kitesurfers deel... aan het allereerste editie van Hoek tot helder. Zij haalden samen met 1600 donateurs ruim U hoort het goed, 47.000 euro op voor de Hartstichting. Ga voor meer informatie naar www.hoektothelder.nl www.hoektothelder.nl Tot zover het sportnieuws bij CFM. Zat voor het op zondag zijn dadelijk krijg je de evenementagenda. Op het zon heeft weer een groter stapel met A4'tjes voor zijn neus liggen. Dat gaat weer een aantal minuten evenement worden. Krijg je te horen naar de van Clean Bandits. Hier is Rockabye.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 Ja, het is wel helemaal duidelijk dat hij ook meedoet, Die Jean-Paul. die rept er lekker op uh, los uh, op deze single van Clean Bandit en Rockabye. Het is half vier, tijd voor de evenementagenda. Nou, twee evenementen zijn momenteel uh, volop in uh, de gang. Allereerst natuurlijk de Place du Tetre in het centrum van uh, Zandvoort. Nog tot uh, vijf uur deze Franse markt met curiosa en van keramiek, bronzen beeldjes, etcetera, etc.,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 daar dan ook aan, fuck, fuck. We hebben vanmiddag al uh, Nederpop gedraaid van uh, Toontje Lager. En Een beetje uit dezelfde tijd, hè? ook. Uh, de tijd van de Nederpop uh, was uh, deze single van de Circus Kusters. Je wordt verliefd tot over mijn oren. Oh, wat mooi. En hier is Calvin Harris...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 Sometimes I'm on your own oh, no. This is the FM Zandvoort. Zandvoort. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Move, dale, Ik heb die zonnige klanken bij CfM Zonvoort. Je eigen radio vanuit de badplaats Zonvoort. de de Elvis Crespo en Bailar, Bailar. Jawel, het is elf minuten voor vier uur geworden. Ja, nog iets meer dan een uur. Oh Jan, en dan gaat het beginnen. En de Nederlandse voetbalsters voelen absoluut geen extra duk door de vele fans die Oranje vandaag om vijf uur... in de grote Veste in Enschede zullen aanmoedigen... in de finale tegen Denemarken.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 We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hamilia. We houden van het leven, de liefde en de lust. De feesten door tot avonds laat nog lang niet uitgebrust. Hey!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 Be we zijn nu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 Ja, zo komen we zeker alvast een uh, klein beetje in de stemming... voor uh, vanmiddag vanaf 5 uur de finale Nederland tegen Denemarken. We het over het uh, damesvoetbal uh, 1 EK. Ja, een spannende wedstrijd zo dadelijk, na 5 uur. En vandaar dat hem ook draaide, de zingel van uh, Wolter Cruz. Ook leuk om weer eens terug te horen, dat was uh, FIFA Hollandia. Jawel, we zijn er weer bij en dat is gelukkig prima. Poel, hier is Ed Sheeran.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 Op dat weer van 4 uur met deze van Jonas Blue.